11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Scherpe en schilderachtige beelden van de koers. En, nachtmerrie, je zult je eigen ploeg niet bij kunnen houden. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Klokkenleider Edward Snowden heeft zijn verzoek tot politiek asiel in Rusland ingetrokken. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt. Snowden zou zijn besluit hebben genomen nadat president Poetin zich gisteren kritisch over het verzoek had uitgelaten. Poetin zei dat Snowden alleen asiel kon krijgen als hij zou stoppen met lekken van Amerikaanse geheimen. Een verslaggever vroeg aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, of die met zijn Amerikaanse collega Kerry gaat overleggen over Snowden. En Lavrov doet dan of zijn neusbloed en vraagt aan de verslaggever wie Snowden is. Mr. Minister, will you, will you talk to Kerry uh, over this Mr. Snowden? Mr. Minister, who is it? Snowden heeft in een groot aantal landen asiel aangevraagd, ook in Nederland. En Kamerleden reageren uiteenlopend op het verzoek. Zowel SP-Kamerlid van Raak dat Snowden politiek asiel krijgt. D66'er schouw wijst erop dat de Amerikaan alleen asiel kan aanvragen als hij fysiek in Nederland is. De Haagse ziekenhuizen Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden willen fuseren. Nu al werken ze op een aantal gebieden samen, maar het is de bedoeling dat ze vanaf 1 januari een gezamenlijke raad van bestuur krijgen. Ze hebben dan samen duizend bedden, verdeeld over drie locaties. De Haagse ziekenhuizen zijn bang dat als ze niet fuseren, ze in de toekomst niet meer alle operaties mogen uitvoeren. De namen Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden blijven bestaan. De verkoop van nieuwe auto's is in het eerste half jaar met ruim een derde gedaald. Dat blijkt uit berekeningen van kenniscentrum Omakon. Veel consumenten stellen de aankoop uit, zegt autoredacteur Louis Dekker. Als we al iets kopen is het klein, zuinig en goedkoop. Daar verdient die dealer dan ook nog geen barst aan. Die moet vervolgens het hebben van het onderhoud. Op het onderhoud gaan we vervolgens ook bezuinigen. Geld moet verdiend worden in de werkplaats. Maar ook daar is het echt heel, heel erg veel moeite doen... En heel moeilijk om echt veel geld te verdienen. Omdat we op dit moment gewoon overal de hand op de knip houden. Bij nieuwe auto's, maar ook bij onderhoud. Brancheorganisaties RAI en BOVAG komen later vandaag met definitieve cijfers. En zij voorspellen dat het tweede halfjaar minder slecht zal worden. De Amerikaanse president Obama heeft zijn bezoek aan Afrika afgesloten. Op zijn laatste dag was hij bij een herdenking bij de Amerikaanse ambassade in Tanzania. Daar vielen bij een aanslag in 1998 elf doden en honderden gewonden. Obama is bijna een week in Afrika geweest. Hij bezocht drie landen, Senegal, Zuid-Afrika en Tanzania. Dan het weer nog, veel zon, maar ook sluierbewolking. Het wordt 20 tot 24 graden en tegen de avond is er kans op een bui. Morgen van tijd tot tijd regen en 16 tot 19 graden. Nog wat problemen op de Nederlandse wegen. Jolanda van de velden van de ANWB. Nog twee files op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Na een aanrijding tussen de knopen de Terbrechtseplein en Kleinpolderplein nog vijf kilometer. Daar zijn alle reishokken weer open. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de Haringvlietbrug twee kilometer. Na een aanrijding is daar de rechte reishok dicht. De proloog is zo weer bij u terug.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 Van samenwerking of gaat het gewoon om de individuele prestatie? Wie het weet mag het zeggen. Of wacht u liever gewoon op de uitslag van de ploegentijdrit van vandaag? Ik zal de vraag in ieder geval ook voorleggen aan mijn gasten van vandaag. Kunstenaar Gaby Zwaan schilderde portretten van wielrenners in de Tour. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Al en rennen gezien deze Tour, die ja, toch wel op dat doek mag belanden... Oh ja, de, een aantal. Een aantal zijn ook op het doek uh, beland. Ik heb een boek gemaakt over 100 jaar Tour mijn visie daarop. En een aantal renners die nog uh, levend zijn... en aan de huidige Tour de Frans meedoen, staan daar ook in. En welke staat het hoogst op het lijstje? Wat mij betreft, ik denk dat toch uh, contador gaat worden... maar laten we Andy Slek vooral niet vergeten... want de ploeg is twee dagen al aan het oefenen in het geel. kunnen vandaag vrij uit voor de tijdrit gaan. Maakt niet uit of Andy Slek al aan het geel komt, want dat komt er niet... want ze hebben de, de truidrager in hun ploeg. Dus ik denk dat die ploeg goed bezig is... en als Andy de derde week zijn been heeft gevonden... ga ik toch voor Andy Slek. Fotograaf Patrick Post was acht keer in de tour. Uh, we hebben de ochtendkranten voor u meegenomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, al een beetje doorheen gebladerd. Uh, en die slek heb ik vanochtend niet gezien. U toevallig wel? Nee, heb ik ook nog niet gezien. Nee. Een nee. andere bijzondere foto? Uh, het, is, nou, het is veel landschappelijk beeld uh, deze dag. Ik vond het uh, gisteren uh, iets aantrekkelijker om na te kijken. Omdat er iets meer actiefotografie in zat. En dit is toch wel echt een goede promotie van... Uh, nou, ze vielen Vanuit mij een beetje eiland. tegen. Je viel een oogtons. beetje tegen, ja. een ja, beetje ja. standaard. Ja. Een beetje gewoontjes. Ja. Geen ja. posje, om het zomaar. Uh, geen posje, nee. nee. Wel schilderachtig. Wel dat, schilderachtig. Dat dan wel. Ja. Dat is dan wel weer de kunstenaar ja. uh, die hier uh, <laughs> uh, uh, het mooie werk heeft. Ja. Uh, straks wil ik uiteraard graag horen wat dan wel een echte post is. Uh, okay. In de tour is uh, Filemon Wesseling. Goedemorgen, Filemon. Goedemorgen, goedemorgen. De ploegentijdrit vandaag. Er zijn mensen die er helemaal niets mee hebben. Jij wel? Ja, ik vind het echt geweldig. Want het is een om natuurlijk is... de van... Filemon gaat helaas een beetje verloren. Hij is fan van de ploegentijdrit, maar dat is zo'n beetje alles wat we hebben kunnen opvangen. Straks zoeken we uiteraard wederom contact met hem. Aangeschoven Met een iets betere verbinding. Willem Frank de Noot. Goedemorgen Willem Frank. Digitaal volger van de Tour. Wat is je zoal al opgevallen? Nou, wat mij net opviel, in elk geval een paar uur geleden... dat was een, een tweet met een kiekje van de, de ASO, van de Le Tour, de organisatie. Um, en uh, je ziet daarop, uh, of die, die tweet die luidt... Jean-Louis Paget, Indique, la ligne d'arrivée Paget. Nou, dat is een van de grote jongens uh, van de tourorganisatie. Je ziet hem, uh, nou ja, misschien heb je hem al gezien, Vooroverbuigen om met een geel krijtje precies aan te geven waar precies de finishlijn moet komen. Dat luistert natuurlijk erg nauw. En dat is natuurlijk waarom Parger, voormalig hoogleraar geografie, het krijtje mag hanteren. En de foto is ook te zien op onze website deproloog .vara .nl. De proloog. Kop over kop rijden, dat is het devies vandaag. Want dan kun je mooi uitheigen in het wiel van de man voorop. Want wie op kop rijdt, heeft het het zwaarst. Waar of niet waar. Aan de telefoon Bert Blokke, hoogleraar stedenbouwfysica aan de TU Eindhoven. Goedemorgen meneer Blokke. Goedemorgen. U heeft onderzoek gedaan naar waar je dan het beste kunt zitten als wielrenner. Um, onze stelling, uh, ja, uw antwoord, heeft de voorste renner het het zwaarst? Uh, ja, de voorste renner heeft het inderdaad het zwaarst. Um, maar het is niet zo dat uh, de laatste renner het minst uh, zwaar heeft. nee. Dus en dat toch... is een ja, vaak voorkomend misverstand. Ja, want als je, je denkt als je achteraan zit in het staartje, dan kan je even lekker uithijgen. Ja, dat is inderdaad wat, wat heel veel renners ook denken. Wat ook uh, ja, in de publieke opinie eigenlijk heel veel, um, ja, wel een mening die heel gangbaar is. Maar het is zo dat wanneer iemand uh, achter je rijdt, dat eigenlijk de onderdruk die je als renner naar achter zuigt, dat die kleiner wordt. Dat wil dus zeggen dat je een minder luchtweerstand hebt en daardoor ook sneller kunt gaan rijden. Nu wordt er eh, enorm gedokterd hè, op hoe zo'n treintje er dan uit moet gaan zien en wat de beste samenstelling is. Um, is er een ideale volgorde? Uh, ja, zeker. Is er een ideale volgorde te bepalen, hangt uiteraard af van de lichaamsbouw van de renners, maar ook van de biomedische karakteristieken van de renner, dus van de vermogenscurve, van de vo 2 max die een renner kan opleveren. Maar als die gegevens bekend zijn, die zijn bekend bij de ploegen, dan is er door computersimulaties een optimale volgorde te bepalen. Maar tijdens zo'n tijdrit moeten ze natuurlijk af en toe wel wisselen, kop over kop. Dus uh, de ideale volgorde kan je niet altijd vasthouden. Um, rit, ja, het is een ideale volgorde, maar er is ook een ideale um, sequentie uh, waarop gewisseld kan worden. Ah. Um, en dus dat kan eigenlijk, omdat een toegetijdrit toch een heel erg georganiseerd geheel is. Um, en kan dat op uh, voorhand eigenlijk wel vrij goed georganiseerd worden... en vrij goed bepaald wat um, ja, de ideale volgorde is, de ideale wisselfrequentie um, ook... Um, dus dat, dat kan eigenlijk wetenschappelijk vrij goed um, geanalyseerd worden. En als we nu dan kijken, bijvoorbeeld naar een ploeg met een heel lange renner uh, en een misschien ook wat zware renner qua bouw, hoe, hoe zou je het dan moeten opbouwen? Um, ja, ook, ook dat hangt dan weer af eigenlijk van de, um, de, de vermogenscurve van de renners, ook van de, de zuurstof, maximale zuurstofopname. Dus van de uithouding die zo'n renner uh, kan, um, te, kan teweeg brengen. Maar wanneer, als we ervan gaan dat beide renners even sterk zijn, Um, dan is het zo dat een, een renner die breder is, ook een breder zog genereert achter zich. En dat renners die daarachter zitten, eigenlijk een, een sterkere reductie in luchtweerstand hebben. Anderzijds is het ook zo dat als je een slankere renner bent en een bredere renner zit achter jou, dat ook jouw luchtweerstand daardoor een meer afneemt dan wanneer het een slankrenner zou zijn die achter je rijdt. Maar het is heel moeilijk om zonder computersimulaties met een bepaalde ploeg een ideale volgorde vast te stellen. Want uit die computersimulaties komen vaak ook meestal dingen die toch heel verrassend zijn. Ook voor onderzoekers, maar zeker ook voor de Ja, Dus waar je vroeger misschien automatisch de, de brede schouders koos om achter te duiken, moet je tegenwoordig echt doen met de techniek? zeker aanzienlijk voordeel leveren, um, ook de manier waarop er afgewisseld wordt, dus de afstand die uh, wanneer een eerste renner um eigenlijk afslaat en, en zich achteraan gaat plaatsen. De afstand die je daarbij houdt tot de andere renners, tot het treintje, is ook van belang. Als je te dichtbij zit, dan zit je eigenlijk in de versnelling die langs die andere renners optreedt. En dan heb je eigenlijk een grotere luchtweerstand, dus je moet eigenlijk een voldoende afstand houden ook. En sommige ploegen doen dat heel erg goed, maar sommige ploegen houden daar ook helemaal geen rekening mee. En het is altijd interessant om te zien bij zo'n ploegentijdrit um, hoe verschillende ploegen eigenlijk die, die aflossing uh, vormgeven. Ja, en dan heeft u vast een favoriet ook vandaag. Um, wel, ik, um, als ik moet uh, gokken, dan gok ik op uh, Quickstep. Um, maar ik denk dat Team Sky het ook erg goed zal doen. Ja, ja Quickstep heeft natuurlijk wel Tony Martin, maar die is wat geblesseerd, hè? Uh, ja, ja, dus even afwachten hoe hij het, uh, ja, het vandaag zal kunnen volhouden. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, wij, nou ja, wij ook. Wij gaan uh, uiteraard het uh, volgen, samen met u. Hartelijk dank, Bert ja, Blokken. Ja, graag gedaan. Circles van Crystal. De tour in beeld brengen, dat is ook een hele opgave. Want hoe maak je nu de beste foto of het mooiste plaatje? En is de wielersport eigenlijk ook wel geschikt om vast te leggen... op het doek of zelfs het asfalt? Het antwoord op die vragen komt van fotograaf Patrick Post... en kunstenaar Gaby Zwaan. Goedemorgen wederom, heren. Goedemorgen. Uh, meneer Post, ik begin nog heel even met u. Uh, we hadden het net over de ploegentijdrit. U mag um, je zeggen tegen mij graag. Dan ga ik je zeggen. Ja, bij mij ook, <laughs> want ik hoor het een beetje <lacht> riebbel. Dan is het uh, vanaf nu je en jij. Um, Patrick, um, je, je moet dan fotograferen, uh, een ploegentijdrit. Um, heel saai misschien voor de kijkers en ook voor een fotograaf. Hoe pak je dan net dat plaatje waarvan je denkt... ja, dat is echt wat morgen de mensen willen zien? Nou ja, met een, ik denk dat we met een ploegentijdrit uh, kies je eigenlijk toch een vaste positie waar iedereen langs het ploeg, waar ze elke keer langskomen, hè, de, de ploegen. Ik kan me de laatste keer herinneren, volgens mij was in 2009 dat ik een iets verhoogd standpunt nam, omdat het een heel mooie dag was met hoog zonlicht en ik eigenlijk me echt focuste op, het, op de trein en ook op de silhouetten die er op de weg kwamen eigenlijk. Dus het was eigenlijk maar heel weinig uh, dat je de rennen zelf in, in beeld liet zien. Maar veel meer eigenlijk het, het treintjesidee wat ze maken. Maar eigenlijk dan in een soort silhouet. En uh, ja, dat was ook, Voor mij op dat moment was dat de, de keuze die ik maakte om, om dat beeld te gaan maken. En dan is dat het beeld waar, uh, ja, waar je trots op bent. Waar je trots op bent, ja. Als het lukt. ja, Als het ja. ook lukt. Zoals het, uh, als, het, als de trein naar elkaar valt dan, uh, en iedereen zit steeds twee meter tussen... dan, dan haal je dat hele mooie silhouet natuurlijk niet. Heb je de hele dag voor niets gewacht? Ja, of je, of je zoekt een andere ploeg die tweede wordt... en dat, dan heb je ook nog steeds een mooi beeld. Dat kan voor de krant waar ik voor werk uh, trouw. Was dat mogelijk om het op die manier te doen? Hè? Je kan, uh, de ene dag kom je met, met, met het belangrijkste wedstrijdmoment... en de dag daarna kun je dat uh, gewoon omschrijven in tekst... en kan je gewoon met een mooie illustratieve foto komen. Gaby um, jij maakt heel andere beelden. Heel andere beelden, um, maar wel een basis hetzelfde. Denk ik. Ja, dat portretten is... van renners, hè? om ja, het zo maar even wel, samen te ik vatten. Ik heb nu ook bijvoorbeeld een portret van uh, uh, de tijdrit... Maar voor mij is het natuurlijk, de schilder maakt wat de mensen eigenlijk denken. He, als jij schilderij ziet van de Tour en wielrenner. Ik zie in mijn werken zweet, snelheid, strepen. Wat je misschien in een foto, soms zie je dat ook als je je lens openhoudt. Maar ik kan natuurlijk, zoals ik een renner zie, als, echt als gladiator. Vandaar dat ook The Warriors of the Wheel mijn titel van mijn boek is. Ik zie ze echt als warriors. Dus ik zie echt zweet, snelheid. Dus voor mij is een wielrenner uh, uh, echt een fantastisch ding om een werk van te maken. De, onze website is... Uh, uh... Ja, het schilderij nu te zien. Ja. Uh, je ziet nog wel het silhouet van twee renners. Ja, ze gaan ook de, de, de, de zonbloemvelden inleggen. Zo ja. ja, en dan heel veel geel, groen. Ja. Ja, dus het is, het is een soort abstracte um, verbeelding van wat er gebeurt in die ploegentijdrit. maar je herkent het nog wel. Absoluut, dat is wel de bedoeling. En als mensen het niet herkennen, omdat ze misschien helemaal niet, nog nooit van fietsen of een wielrennen of een Tour de Frans gehoorden, vind ik dat ook prima. Zeggen ze het is snelheid. Weet je, als schilder, krijg je soms een beschrijving over je schilderij te horen, wat gewoon niet. Zo is, en dan laat ik dat ook maar in het, in het luchtledige. Maar als je, hè, zoals deze, hij heeft de tijdritcodes op zijn lijf... Uh, en al achter hem schieten alle, alle beelden voorbij. En ik ben zelf gaby407 op Twitter, dus ik heb de tijdcode in zijn lijf is 407. Hij fietst op uh, 407. En dat dit lijbheimer is, dat maakt niet zo heel veel uit. Dit, is, dit schilderij beeldt voor mij gewoon de tijdrit om ook te zien op onze ja. website. Ik zeg het maar even ja. prolog.fara.nl. Dit zijn schilderijen, die uh, kan je, uh, je mooi lijst omheen doen, boven de bank hangen. Perfect. Maar je schildert ook op het asfalt. Ja, heb dat, je gedaan? Ja, ik ben in, uh, eigenlijk zeggen mensen altijd, je bent in 2010, maar ik ben een jaar eerder heb ik het een keer geoefend. Uh, mijn schoonvader en mijn vader hadden bedacht we zijn nu met pensioen, we gaan naar de Tour de France. En ze zeiden, waarvoor ga je niet mee? Je bent toch schilder? Je hebt nooit wat uh, te doen. He, als je schilder bent, werk je blijkbaar niet. Dus Toen dacht ik, ja, ik kan wel meegaan met die twee oude mannen. En ik zat met een vriendin te plaatsen. Ik dacht, maar ja, wat moet ik daar dan? Moeten we om acht uur op die bergen gaan zitten? En dan zit ik met die twee chips etende, <lacht> met de toer luisterende mannen. Die, ja. Toen zei iemand, waarvoor ga je niet uh, net iets mooier dan een naam van... van Lens Armstrong ik kwam toen net terug naar de tour. Uh, uh, waarvoor ga je dan niet iets voor, dan, dan doen? Dus een mooie naam schilderen. Nou, dat ben ik toen op de Col de saint petit Benard gaan doen aan in, in Italië. En dat was eigenlijk zo'n succes dat Liftstrong vond het leuk. Nike belde, pers wilde het hebben. Dat ik het jaar later, in 2010, ben ik het goed gaan doen. En heb ik elf portretten geprobeerd op de wegen... 8 bij 8 meter te schilderen. Het zijn er negen geworden. Eén keer kwam de politie en regen. Dat dus, dus was, was een heel gedoe. <lacht> zou we waren echt drie weken in een busje met drie man. Echt een ploeg hadden we samen gemaakt. Hotels geboekt de hele weg. Gewoon vanaf Rotterdam tot Parijs meegegaan en onderweg. guerrilla stijl uitstappen, snel schilderen, s'avonds, s'morgens. Vroeg de berg op voor vijf, zodat we boven waren. Dat het ook nog weer droogde. Want je wil natuurlijk niet dat een renner over jouw kunstwerk echt... Dan haal je wel de krant. Dat is dan misschien wel weer aardig. Maar... Niet op dus, de manier zoals je zo weer Ja, hè? dus het asfalt was een ultieme... los van dat het vrij warm wordt en soms vrij rauw is... waardoor je niet heel mak precieze lijntjes kan doen, maar als je het 8 bij 8 meter maakt, ja, het was echt geweldig om te doen. Ik ben echt van het briljant en daardoor ga ik dit jaar. Uh, uh, dacht ik voor de 100 ste tour. Ik wil niet die duivel worden die elk jaar meerent. en dat mensen zeggen: oh, je bent die duivel van die tour, het zwiebertje ding. Maar ik wil wel, omdat het nu de honderdste tour was... Wilde ik een stapje hoger, heb ik een boek, uh, boek geschreven en geschilderd. 50 portretten. En ga ik uh, de komende twee weken weer exposeren en schilderen uh, in Frankrijk. Dus je gaat die kant nog op? Ja, correct. Patrick, jij was ook in de tour waarop... Uh, of eigenlijk het jaar waarin uh, Gaby zeg maar, op het asfalt schilderde. Heb je zijn werk toen gezien ook? Nee, ik heb wel heel veel teksten voorbij zien komen. Je rijdt natuurlijk... Uh, wij rijden hoofdzakelijk voor, uh, voor de renners uit... Jij ja, gaat in een auto het parcours Ja, ik, ben, ja, langs, ik ja? reep per auto, ja. ja. En uh, dan rij je in principe rij je voor de reclamecaravan uit, s ochtends. Uh, en zoek je een plek die, uh, ja, de, de, naar je keuze. En, uh, en dan kom je heel veel mensen tegen die natuurlijk op de bergen... Ja. alle namen van hun uh, idolen schrijven maar sorry, jouw werk ben ik niet tegen. Het geeft niet, de helikopter heeft het wel een paar keer opgepikt. Dus... Veel belangrijker. <laughs> Jullie vonden mij vaak ook irritant, omdat ik op de weg zat waar ze dan omheen moesten, Misschien... en we moesten snel naar boven. Ik daar een weer... aan de kant toe dat te... dat zou kunnen. Maar ik ben een aantal journalisten <laughs> toen wel, maar je doet verschillende bergen, en soms ben ik, was ik vooruit, hè? want je, het is wel fantastisch om s'morgens op die berg te gaan, maar het is ook mega hectisch, want je kan niet weg, je moet daar blijven staan, de, de mensen worden steeds wilder om je heen, willen daar ook weer mee bemoeien met dat schilderen, dus soms gingen we een paar dagen vooruit, waardoor ik echt gewoon in alle rust in de Alpen uh, een werk kon maken. En, en dat afwisselend met smorgens vroeg de berg op wat maakte het echt een fantastische uh, ervaring. Kijk, die hectiek was voor Patrick dan misschien wat minder. Want je zei al, ik, ik ga dan in de auto rustig een plekje zoeken. Ik zie heel veel fotografen gewoon op de motor meerijden. Ja, nou heel veel. Ik geloof dat er een stuk of uh, Ja, wat ik in beeld zie ja, dan, ja. inderdaad denk je, ze zitten daar allemaal ja. op die motor. Alle maar... bureaus die hebben, die hebben minimale motor. En, uh, in, uh, de Franse kranten hebben er, uh, hebben er waarschijnlijk allemaal één. En uh, die mogen afwisselend uh, mogen ze, geloof ik een seconde of tien steeds uh, bij de kopgroep uh, hangen. En dan moeten ze weer terug. En uh, ja, die maken natuurlijk veel meer beeld dan uh, wat ik doe. Maar dat zijn een beetje misschien de, de, de standaardbeelden die je dan weer terug ziet in de foto's. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Ik denk dat het heel erg aan de fotograaf ook ligt. Uh, als, ja, als je een dag op de motor zou, zou meerijden, of, uh, dan, ja, dan zou je net zulke beelden kunnen maken als uh, wat ik probeer. Alleen ze doen het niet vaak. Nee. Ze houden elkaar heel erg in de gaten, die motorrijders. Want als jij voor Reuters werkt of voor Getty, dan wil je niet dat uh, de, de fotograaf van uh, Reuters of EP een beter, uh, beter beeld maakt dan wat jij doet. Maar je moet dan dus je af... ziet ook vaak langs het parcours, zie je gewoon, er stopt één motor en dan stoppen ze bijna allemaal om dat beeld te maken. Maar is dat nog leuk? Want er zijn er zoveel dat je bijna gewoon met je elleboog iemand uh, een tikkie moet geven om toch die ene mooie foto te maken. Ja, nou ja, dat, dat proberen wij te ontwijken. Want ik, ik, ik reis met een collega van de Volkskrant. Uh, heb ik tenminste die acht toeren door de Fransen gefotografeerd. En je ziet, uh, ja, uh, weet je, die bureaus die volgen toch elk jaar de standaardprocedures. De zonnebloemen en uh, elke dag meteen moeten ze altijd... Ze moeten altijd de sprint hebben. En meestal hebben ze daar ja, twee, drie fotografen hè, rond, rondlopen. Uh, Feuille Claire die... Uh, wij zijn, wij zijn alleen. <laughs> ja. Je werkt alleen in... Uh, ja, dat is ook wel heel spannend eigenlijk. Mag ik er even eentje bij pakken? Ja. Um, uh, ik laat hem ook even aan Gaby zien. Ik weet niet of je deze toevallig al had uh, gezien. Dit is een, een foto uit 2010, als ik me niet vergis. Ja, ja. Uh, in, de, in, in de eigen selectie uh, die we hadden gevraagd aan jou... Uh, ja. naar ons opgestuurd. Ja. Dit is op de Tourmalet. Ja. Uh, ik zie hier geen uh, Contador en uh, Slack die, was, die waren al voorbij. Ja, maar ja. dan kies je juist voor dit plaatje. Dus uh, ik zal hem nog even beschrijven voor de luisteraars. Uh, voorop, als ik het goed zie, Geesink uh, goed. Goed. van de Rabo's. Goed. Daarachter zijn ploegmaat en nog eentje, een, ja, een renner van de Radio Shack ploeg. Ja. Ja. Echt op de trappers en een, een, het publiek dat dan juicht. Iemand zit op, de ja, op knieën eigenlijk zelf ook nog een foto te maken ja. uit het publiek. Waarom um, kies je dan juist hiervoor en niet inderdaad voor, voor de mannen voorop? Nou, uh, die dag ging, de, ging deze foto mee als wel de, het moment uh, tussen Contador en uh, Andy Slek. Die, uh, ik geloof, anderhalve minuut hier voor de berg opkwamen. En uh, dit was eigenlijk ook weer, ja, god, geesting die het weer, weer, nie, weer niet kan volgen, jammer genoeg. Dus ja, dan maak je twee verhalen. En, uh, maar Andy Slek en Contador, die, ja. uh, die reden daar dus vlak voor. En uh, die foto die haalde volgens mij toen de voorpagina. Want dat was een dag dan zaterdag, zelfs. Dan heb je dus net het beeld wat al die anderen lekker niet hebben. Ja, want daar zat eigenlijk niemand uh, op die plek. Nee, nee ja, het, het, is ook... het, is, het is Ik geloof dat het, het, is, het is nog geen kilometer onder de finish het is. Uh, het is 500, 600 meter onder de finishlijn. Prachtig ook. Het lijkt een beetje een foto, moet ik zeggen, uit uh, ja, begin jaren 1900 zo'n beetje. Hè? Toen we echt de oude toerrenners nog zagen op die fietsjes met die bidonnetjes ja. aan de volkant. Maar en toen waren de wegen uh, ja, uh, vaak niet geasfalteerd. Dat, dat verklaart het een beetje. <laughs> dat verklaart het ja, ik, ik heb nog wel oude foto's ook teruggevonden uh, een tijdje geleden. En dan zie je gewoon dat het gewoon zandpaden waren. Ook op de Tourmalet. En, uh, ah, de Tourmalet. En uh, ja, nu is het ja. natuurlijk gewoon asfalt. Hè? Dat is... Uh, het gaat iets sneller nu. Ja, gelukkig wel. Ja. De Tourmalet, daar heeft uh, Gaby oh. iets minder goede herinneringen Nou nee, Ja, ik. ik ben er bijna gearresteerd in van een Agent. De Tourmalet was de, de... ze gingen twee keer geloof ik de Tourmalet dat jaar. En uh, de, de, ze hadden blijkbaar bedacht mooi asfalt en zo neer te gaan leggen om te laten zien dat de Toermalet een fantastisch mooie berg is. En eh, er was een driebaansweg en ik was in het midden gaan staan. Het werd mistig. We hadden een auto echt midden op de weg gezet. Er was een meneer bij een boerderij boven die noemde me alles verwenste me wat, wat je niet verwenst wil. Ik moest uit zijn land. Er was een mevrouw met een hondje wat me al voor rot schoold. En toen kwam de politie en dat was een man met een koud hoofd. Die ging voor me staan, echt zo'n klootstokker. Die echt in je gezicht ging staan praten, schreeuwen tegen me. Ik moest mijn auto weghalen. Ik heb mijn deken omgedaan. We hebben de verf achter in de auto gelaten. En contador schilderde ik daar. En die staat half, uh, uh, half op de tourmalet... En uh, we zijn er nog overheen gereden. En mijn schoonvader die mee was, zei hij, ga het nou afmaken, gaat het afmaken. Ik zei, gaat het nooit meer afmaken, die man, die enge. Ik heb <laughs> hem nog in mijn dromen. Als ik nog denk aan de Pyreneeën, zie ik die schreemende Franse uh, agent... die niet gediend was van de nieuwe Van Gogh... die daar dan uh, op zijn mooie asfalt kwam schilderen. <laughs> Wegwezen, zei hij. Wegwezen. Die. Zo is het. De Tour de Filemon. Filemon Wesseling volg voor ons de Tour in Frankrijk. Filemon, goedemorgen wederom. Goedemorgen wederom en ik hoop dat ik nu beter doorkom. Zeker, helder en duidelijk. Uh, aangekomen op het vasteland, is dat helemaal goed gegaan? Want gisteren had je natuurlijk wat problemen op Corsica, maar nu uh, zo'n beetje weer uh, terug ja, aan, aan Vaste Wallen. Ja, ik heb net een rondje gelopen en uh, ik kwam bijvoorbeeld uh, door het pleintje uh, waar de reclamecaravan staat, waar al die wagens weer opgetuigd worden. Je ziet, ja, het is net carnaval eigenlijk wat je voorbij ziet komen in de Tour de France. Grote poppen met, uh, die op een fiets zitten, die op een grote, uh, kar, uh, eigenlijk zo'n boerenkar uh, gebonden zijn. En dat werd nu weer rustig allemaal opgebouwd en schoongepoetst. Uh, en ik sta nu op het media compound en volgens mij is iedereen heel huids overgekomen. En uh, ja, kan de Tour aan, het, uh, aan, het, aan de vaste wal beginnen. Maar Filemon, je bent met heel veel mensen daar. Het is een enorm journalistencircus ook. Moet voortdurend van plek naar plek worden verplaatst. Kan dat niet ja, wat, wat, wat kleiner? Een beetje inge, ingekrompen worden? Ja, dat heb ik me ook al afgevraagd. Want ik zat uh, bij de boot te kijken, bij de, bij de veerpont... waar we met z'n allen op uh, moesten. En dan zie je die hele stoet zie je langzamerhand dat schip in verdwijnen. En dan denk je ook, ja, waarom zijn er weet ik veel, stuk of vijftig fotografen nodig. Waarom al die, uh, t, al die camera's? Ik bedoel, als je eigenlijk, uh, als, je, als je heel sec kijkt, uh, drie goede fotografen... die uh, de hele tour meegaan, heb je genoeg aan. Dan heb je gewoon mooie plaatjes. Uh, en ik vroeg dat ook aan wat journalisten van, hoe zit dat dan? En... Die gaven eigenlijk een beetje toe dat hier gewoon heel veel mensen de Tour volgen. die eigenlijk gewoon fanboys zijn. Ah. Die gewoon uh, vanaf uh, kleins af aan wielrennen keken naar de Tour de France. en als grote droom hadden om mee te gaan. En ja, die gaan natuurlijk niet zeggen het is niet nodig tegen hun baas. Want uh, ja, dan mogen ze volgend jaar niet meer mee. Patrick Post, herkenbaar beeld wat Filemon hier schetst. Nou, ik weet. heb je het ook aan fotografen gevraagd, Filemon, uh, wat die ervan vonden? Of alleen de journalisten? Uh, ja, alleen aan, uh, aan schrijvende journalisten. Ah. Ja. Kunnen dus ze oh, met minder? Hoor, hoor. <laughs> Post? Ik, ik denk dat de organisatie soms wel eens wenst dat er wat minder fotografen aanwezig zouden zijn. Want als je soms de dus schermutselingen ziet bij de finish. dan ja, dat is dat niet zonder gevaar ook. Hè. Er zijn vaak. Uh, het is vrij nauw als, het, uh, als, als ze aankomen. en ze komen met, uh, met, met een sprint met 60, 70 kilometer per uur over die lijn heen. Wij staan, uh, ik denk 50 meter achter de finishlijn of 100 meter. Dus er komt vol gas en het, wordt, het is nauwer. En, uh, het is niet één renner, het zijn honderd, uh, 150 of 200 renners die over die finishlijn komen. Dus het gaat best rap. En het is duwen door de organisatie en uh, veel fotografen die misdragen zich ook wel. Hein? Want die duiken er natuurlijk bovenop. En camerateams en, en, en de schrijvende journalisten daarna ook. Maar uh, ja, het is een chaotisch spelletje. Nou, Filemon, inderdaad. Het is, uh, kan af en toe behoorlijk chaotisch verlopen. Maar even over de fanboys, want uh, eigenlijk uh, ja, ondermijn je daarmee ook een beetje je eigen aanwezigheid. Ja, kijk, maar als, als op een gegeven moment echt blijkt het het te veel is... Uh, er min, er mogen minder journalisten uh, mee, want dan uh, verloopt de wedstrijd beter. Waar het uiteindelijk om gaat, dan maak ik graag plaats, hoor. Maar ja, de, de organisatie biedt al die faciliteiten. Wij hoeven zochtens dus niet na te denken waar we onze auto gaan parkeren. We hoeven niet na te denken waar de straalwagen terechtkomt. Uh, dat wordt allemaal geregeld door de organisatie. Ze geven die accreditaties. Kan jij vandaag dan ook met jouw accreditatie um, eindelijk wat meer renners spreken... dan je is gelukt op Corsica, omdat het daar zo chaotisch was? Ja, die zijn nu net uh, aan het binnendruppelen. Uh, ik heb gezien de Leo westra die was al een proefrondje aan het draaien. Uh, dus die ga ik zo meteen zeker spreken. Maar gisteren heb ik er een heel aantal gesproken. Uh, en natuurlijk ook goed omheen uh, gekeken. En... Het meeste wat mij opviel, wat mij ongelooflijk opviel... was het team uh, Belkin, de voormalige Rabobank natuurlijk. Uh, daar ben ik vorig jaar ook heel veel uh, geweest, rondom die bus gehangen. En toen was de sfeer daar gespannen, zorgelijk. Uh, en die sfeer is totaal omgeslagen. Ik vind echt met 180 graden. Uh, want er wordt daar gelachen, uh, iedereen is ontspannen. Uh, de, ze hebben tijd voor interviews, uh, ze staan geduldig iedereen te woord. En ik heb het gevoel dat het met name met de kopmannen te maken hebben. Lars Boom en Bauke Mollema, uh, dat zijn hele rustige jongens. Die maak je niet gek, die stralen iets positiefs uit. En andere renners, die willen daarvoor werken. Die hebben niet dat, met alle respect voor, voor Geesink, mede Achterhoeker, ik ben fan van hem. Maar die heeft af en toe iets twijfelachtigs, iets onzekers. En dat hebben die andere uh, mannen beslist niet. Daar heb je het gevoel bij van... jongens, als jullie voor mij rijden... dan maak ik het voor jullie aan het einde van de, van de rit af. Een mooi mollema-effect. Precies. Zo is dat. Wiedemond-Wesseling, dank je wel natuurlijk. En tot morgen weer. Graag gedaan, tot morgen. Het is uh, nou ja, anderhalve minuut over half twaalf. Hier is Jan van de Putten met het NUS-journaal. Dit is Radio 1.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 Er komt een onderzoek naar hoeveel geld vervoerders verdienen doordat reizigers vergeten uit te checken. Een onafhankelijk bureau gaat dat uitvoeren met medewerking van vrijwel alle vervoersorganisaties. Consumenten en reizigersorganisaties als de ANWB en Rover hadden opgeroepen tot zo'n onderzoek. In de Verenigde Arabische Emiraten zijn 64 moslims veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor het beramen van een staatsgreep. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op het proces. Zo zou de rechter geen aandacht hebben besteed aan geloofwaardige berichten... dat verdachten gemarteld zijn. En die veroordeelden zouden deel uitmaken van Al-Isla... een groep die volgens, Emiraten, die volgens de Emiraten nauwe banden heeft met de moslimbroederschap. En op het Ketelmeer zoeken vrijwilligers vandaag verder naar een zeiler... die sinds vrijdag wordt vermist. De hulpdiensten staakten gisteren de zoektocht... omdat ze geen hoop meer hebben dat die man uit Bovenkarspol nog leeft. De man van 71 sloeg vrijdag overboord. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velmen. Na een aanrijding nog een file op de A29... Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de Haringvlietbrug staat 2 kilometer. De rechterreishok is dicht. De Zometeen krijgen we ploegen tijdritles van een oude rot. En hier is er nog een. <mogelijk>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 Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Johnny Holiday. Pour moi, la FIFA a commencé. Le début de course. En wie zijn dan die helden van de Tour? Drie weken lang zijn we op zoek naar de grootste renners aller tijden. En dat hoeven dan niet per se de winnaars te zijn. Want in de proloog speuren we juist naar de grootste culthelden, En dat zijn dan weer de mannen op de fiets... die door of juist los van hun sportieve prestaties geschiedenis hebben geschreven. En Marco Heil die helpt ons deze weken bij onze zoektocht. Lector Sportmarketing is hij en nou betrokken bij de Lotto ploeg. Goedemorgen, Marco. Vanaf het vliegveld in Nice, want daar ben je aangekomen. Klopt. En dan hebben we eigenlijk ook meteen het bruggetje uh, van vandaag. Want uh, je wilt graag iemand belichten uit je eigen Lotto-Belisopploeg. En dat is Adam Hensen. Klopt, hè? Het is vandaag rit, We komen hier met een veertiental gedodige van... Belisol supporteren. Ja, dan lijkt het niet meer als normaal dat ik iemand van zijn eigen ploeg pak. Adam dus. Ja. Misschien niet meteen de, de, de persoon waar de luisteraar thuis... die, die, die aan belletje zal doen rinkelen wegen sportieve prestaties. Maar eigenlijk is het dat wel, hoor. Het is een echte sportieve topper. Dat ga ik even toelichten. He, Adam, Adam Hansen is degene, de enige die vorig jaar... van het hele prof-piloton... alle de grote rondes heeft gereden. De Giro... Tour en de Vuelta. Als je dan rekent dat hij dat jaar daarvoor ook de Vuelta heeft gereden, dat hij dit jaar al de Giro heeft gereden, waar hij trouwens een rit heeft gewonnen, en dat hij nu de Tour rijdt en straks ook nog eens de Vuelta, dat wil zeker dat die jongen zeven grote rondes op een rij zal rijden. Nou, dat is bijna uniek. Ik kan me niet herinneren dat er ooit in Nederland dat gedaan heeft, maar correct, me if I'm wrong, misschien dat een of andere luisteraar het weet, maar... Ik denk het niet. Nou ja, luisteraars mogen altijd reageren natuurlijk. De proloog vara.nl. Uh, maar Marco, waarom is Adam Henson dan kult? Waarom is hij kult? Nou, laten we eens even kijken. Hij is, hij is een knecht. Bij ons in de ploeg laat we eerlijk zijn. Maar hij heeft vooral geen domme krachten. Om maar niet te zeggen dat die jongen geniaal is. Even teruggaan in de tijd. In de tijd toen die jongen studeerde... was hij die, die voor uh, computerprogrammeur. En dat combineerde hij met triatlon. Nou... Om beter te leren fietsen is hij dan naar Europa gekomen en heeft daar ja, eigenlijk wieler, zijn wielercarrière begonnen bij wat kleinere Oostenrijkse ploegjes. Maar hij heeft nooit dat computerprogrammeren laten vallen. In die tijd en nog steeds trouwens heeft hij een hele hoop uh, internetbedrijven opgestart en die heeft hij nog altijd. Hij verkoopt van alles online, van immobiliën tot allerlei, nou tot, tot pak en beet carbon schoenen aan toe. Hij is eigenlijk meer een succesvolle zakenman dan een succesvolle wielerrenner nog. Die jongen hoeft niet te fietsen voor het geld... die is zo rijk als een zeediep is. Uh, hij woont ergens op... In, in, acht, zeg maar, echt, ergens in het gebergte van Tsjechië... daar heeft hij een paar Ferraris voor de deur staan. Uh, nee, die hoeft absoluut niet meer te werken... of te, te werken voor de kost. En toch nou, is het de meest enthousiaste renner... Die ik maar ken, zal ik maar zeggen. En dan zeg je wel zo van die Ferrari, zou het dan misschien een patsertje zijn? Nou, absoluut niet. Het is de meest rustige verlegen kerel die er is. Met een, alsof, een bijzonder goed gevoel voor humor. Ik zal je straks even de foto's doorsturen. Maar op de laatste stage van ons ploeg van Little baby Sol in december... heeft hij de meest schitterende ploegfoto's gemaakt. Hilarische foto's die de, die de rond zijn, wereld zijn rondgegaan via Twitter. Straks uh, inderdaad zeker even kijken. Want hij is zelf ook natuurlijk te vinden op Twitter, hè, denk ik. Ja, absoluut. Uh, ja, vorige week, want in de periode dat hij niet fietst... dan Twittert hij heel weinig. He, dan zit hij op zijn berg in zich, zullen we maar zeggen. Maar vorige week begon hij al met back to racing, back on Twitter. Nou, dat lijkt me de tip van de dag voor de luisteraar... voor en Hansen op Twitter. En wat wordt jouw tip van de dag, Marco? Hoe gaat je ploeg het zo meteen doen? Nou, ik hoop goed natuurlijk. We hebben natuurlijk best wel wat te verdedigen. Want Jurgen van den Broek is er bij ons toch bij voor een, uh, laten we hopen, een uh, podiumplaats. Dus en zal Lotte op vandaag toch op zijn minst zware schade moeten beperken. Nou, hup hup. Op naar, uh, ja, naar Nies, zou ik zeggen. Nou, je bent er natuurlijk al. Maar uh, ik zou zeggen, ja. uh, uh, daar snel op de tribune gaan zitten. Hup. Dankjewel. Dankjewel. En uh, tot, tot morgen, morgen Marco. Um, de ploegentijdrit, ja, die staat vandaag dus op het programma. Um, heren, uh, heeft u een, uh, een held, Patrick Post, om daarmee even mee te beginnen? Een held, een, ja. een held van vroeger. Mag, of een held van nu? Nou, niet zozeer een held van nu, denk ik. Nee, nee. nee. Toen het wielrennen mij een beetje begon in te interesseren, eigenlijk, dat was het meer in de tijd van, van Teunissen. Daarvoor nog Peter Winnen, denk ik, als ik het goed in, in, de, in, de, in de tijdsperiode zet. Teunissen was voor mij wel, ja, het was een, een, een, een, een man met lang blond haar, uh, vallen, bebloed, doorgaan. Uh, ik ga meteen stiekem even zoeken in de foto's winner. die ik hier heb liggen. Ah, kijk, kijk ja, ja nou, dat hem is hem, ja. hoofdband om ja. in de tijd van uh, zijn TVM. Uh, hij staat uh, bij de lift met zijn fiets. Ja, hij komt, uh, op die foto komt hij net van de medische controle, dus dat is nog voordat de tour begon. En uh, dat was, ik zou God niet eens meer weten in welke stad het was, maar... Meestal is het in een klein gebouwtje en uh, dat was in een, hoog, in een, ja, een hoogbouw. En dat, uh, is dit een toevalstreffer of uh, speciaal gewacht op Teunissen? Dit is, nou ja, er waren meerdere renners die daar de lift namen. Alleen de, ik, ik wachtte daar wel speciaal voor hem, ja. ja. Dus dit is dan echt ja, de held van Patrick Post? In die tijd zeker, ja. Swaan? Ja. Ja. Ja. Zwaan? Ik spreek over warriors. Het zijn warriors die vechten. Helden en ik denk, uh, op ik fiets. Ja, als je het ja. nieuws van vandaag volgt en van, van, van gisteren misschien... stond vandaag in de kranten ouders schreven een brief. Mijn, mijn, mijn cultheld is natuurlijk. En dit is niet een miljonair. En misschien had hij 36 Ferraris, maar hij deed geen computer programmeren. Pantani, hij fietste. En daar gaat voor mij toch komt het heldendom vandaan. En uh, ik ben meer van de James Deans van de wereld, waar iets mee gebeurt, waardoor ze een status bereiken. En voor mij als schilder is hij echt het ultieme, uh, uh, ultieme hoe zeg je dat, ultieme model. Een, een karakteristieke kop ja, heeft ja, hij natuurlijk. Ja, fantastisch. En hij is ook de voorkant van mijn boek... waarin hij in dat mapai shirt staat met, met al die kleurtjes. Dat was natuurlijk voor mij fantastisch fantastische, uh, om, om te maken. En uh, ja, hij verdient het. En uh, dat hij dan nu gestript wordt, denk ik... Ja, Teunus, ze kreeg tien minuten straf. Pantani moet als. Uh, ja, als voor het de duidelijkheid, want er wordt wellicht gesproken over het afnemen ja. van zijn zegen. Ja, ouders hebben een brief geschreven ja. vandaag naar de. Er komt omdat, een rapport over ja. het EPO-gebruik in de Tour van 98. Mocht zo zijn dat hij inderdaad gebruikt heeft, dan ja. wordt zijn zegen alsnog afgenomen. Ja. Zijn ouders uh, zijn met stomheid geslagen, hebben ze in die open brief geschreven. En ik zag dan weer, gisteren zag ik de reportage over Teunus of de documentaire. Die kregen 10 minuten tijdstraf ja. en er werd overlegd hoe ze het het beste konden gaan doen. Weet je, dat is gewoon niet meer te snappen voor, voor, mijn, voor mijn moeder die thuis uh, voor de radioluister. Start. En, en we kunnen er uren over praten, maar misschien moeten we het maar gewoon niet doen. Kultheld, Pantani en daarom de cover van mijn boek Warriors of the Wheel. Punt. Um, die ploegentijdrit is natuurlijk wel wat je noemt een specialisme. En de rallyploeg, daar gaan we wel weer even terug in de tijd... onder leiding van Peter Post, was daar natuurlijk de expert in. En onmisbaar in die trein was Johan van der Velde. Robert-Jan Boy, die zocht hem op. We zitten hier in een, een zijkamertje van de, de portiersloorsje, om het zo te zeggen... Van een fabriek in Gouda. Waar grondstoffen worden gemaakt voor auto-onderdelen. En uh, Johan. die zit daar in, de pij in het pijpwerk, meen ik, Johan? Ja, we dat doe je precies. Een monta montagewerk is dus uh, leiding, uh, leidingwerk dat. Uh, dat vervangen moet worden. Dat doen wij natuurlijk. En als Johan van der Velde, zoals op de dag van vandaag. door de fabrieken loopt. Dat wordt die nog steeds aangesproken? Ja, ja, we stond. Ik moest een onderdeel halen in het magazijn natuurlijk. En uh, iemand die kwam gelijk met de krant aanlopen. En uh, er stond een hele grote foto in van, uh, van de rallyploeg uh, van 1981 van, uh, ja. van de ploegentijdrit. En dan uh, kijk, kijk, kijk. En uh, ja, mooi hè. En, uh, ik zal hem voor jou bewaren, die kranten en zo. Dus zeggen ze dan ook van nou, ben jij dat? Of, uh... En dan uh, er staan er wat, uh, wat mensen hier ja. van, van dit bedrijf die staan. En dat zijn uh, jongere mensen natuurlijk die ja. dat uh, niet meegemaakt hebben. Hebben. En die kijken dan en die kijken mij dan aan en die denken van, uh, ben jij dat? En zo, die kunnen dat dan niet geloven. En dan en een keer zijn ze heel geïnteresseerd en dan, uh, ja. Ja, dan, dan vinden ze dat heel mooi natuurlijk, om dat te horen en ja, om dat met je te praten en daarover natuurlijk. En hey, je gedachten gaan ook vooruit naar die tijd. Ja, die vandaag, ja, vooral. Ja, ja, natuurlijk, vooral uh, vandaag natuurlijk. Want ja, rit in Nice, uh, ja, de, die hebben wij ook gereden natuurlijk in 1981. Even kijken, ik heb hier wat beelden op de laptop. Hier, kijk. Jan Raas zit een beetje aan zijn bril. Pulkt wat in zijn neus. Ja, een beetje nerveus is hij natuurlijk. Dus uh, Jan die was in een blok. Adrenaline. Kees Priem, kijk daar ga jij. Ook ja. meteen vol in de beugel bij de start al. Ja, dan moest je wel, anders was je gelost al. Kneteman, ja, de oude namen van toen natuurlijk. Hè? Dat ja. is echt weer... Kijk, rechte lijn meteen al. Meteen al. Ja, maar dat zat goed, dat zat goed in elkaar bij, uh, bij ons. Uh, dat, dat, dat, dat moest ook natuurlijk, hè, want dat was hier een olie, de machine, jongen. En dat, uh, daar haal je de meeste kracht uit natuurlijk. Hè. Valt ook op met een enorme drive. Met een enorme... De, de energie spat er vanaf. Ja, maar dat, uh, dat, dat, dat, dat, zo zaten wij in elkaar natuurlijk. Hè. Wij hadden zoveel kracht en zoveel energie... En... Jut elkaar allemaal op. En uh, dat is gewoon de kracht om uh, te willen winnen. Dagen van tevoren waren ik er nog mee bezig? Wij waren er echt dagen van tevoren mee bezig. Mentaal waren we er helemaal mee bezig. Dus uh, ja, wij wilden gewoon winnen. Dat, uh, dat moet je als renner hebben. Uh, je moet willen winnen. En uh, als je al, als in zo'n ploegentijd rijdt... en uh, je rijdt met tien man of met negen renners... en je wil allemaal winnen... Nou, dan gaat het ook gewoon lukken. Ja. Dat gaat gewoon lukken. En wat zei Post? Ja, Post, die, die wilde ook altijd winnen natuurlijk. Maar, dus jij met de vuist op tafelpot... verdomme mannen, we gaan er tegenaan. Hoe ging dat? Ja, absoluut. Post, ja, die was ook heel, heel gedreven in die dingen natuurlijk. Hè. En die, uh, ja, die, dat, dat, dat, dat, op zo'n dag hangt er natuurlijk heel ontzettend veel spanning natuurlijk. Hè, want ja. Dat, maar uh, ja, Post, die, die kon de zaak wel goed opjutten en oppeppen natuurlijk. En dan was het een kwestie van de zwakke naast, de, achter de sterkste, etc. Ja, er moest een goede... Uh, in een goede geoliede machine blijven. En dat uh, ging goed. Ik zat meestal achter Kneteman. Uh, ja. Ja, dat was net alsof je achter een Brommer reed natuurlijk. En dan moet je dan nog eens een keer van overnemen natuurlijk. Hè. Ja. Maar dat lukt wel. Want natuurlijk uh, als hij blijft zo hard blijft rijden. daar kan ik natuurlijk nooit overnemen. Dus oh, op een gegeven moment dan voelen, renners voelen dat aan. En ze gaan van kop af en dan zit ik alweer op kop. En dan uh, ja. moet dat tempo erin uh, ingehouden blijven. Uh, maar ja, Kneteman die reed gewoon uh, veel langer op kop als ik natuurlijk. Hè. Ik reed gewoon wat minder lang op kop, maar ik hield wel het tempo uh, op gang. Ja. waren ook L Lubberdingen natuurlijk. Ja, dat waren ook mannen die konden rijden. Oosterbos en ja. Kees Priem en zo. Dat. En zodra je voelde van, hé, hey, ik, voel, ik voel wat, liet je afzakken... Ja, op een gegeven moment dan, uh, als ik voel dat uh, dat bij mij verzwakt, dan uh, ga je natuurlijk snel, uh, snel naar achteren. Zo snel mogelijk naar achteren? Ja, je moest altijd zo snel mogelijk naar achteren en zo snel mogelijk inpikken. En dan heb je nog voldoende tijd om uh, je, je weer op kop bent natuurlijk. Hè. Dus je draait als het ware niet rond? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat... Uh, het was van kop was meteen naar achteren? Meteen naar achteren. Zo lang inpikken. mogelijk die rechte lijnen. Ja, ja. Ja. Ja. Dat was het systeem? Dat was het systeem, ja. En wij, volgens mij, waren wij ook met dat armpje begonnen. Dat kan ik me nog herinneren. dat uh... Oh, dat armpje? Van, hé, hey, uh, ja, ja, overnemen. Dat, ik, volgens mij zijn, waar, waren wij daarmee begonnen vroeger. Dat, dat wij ja, iets moesten verzinnen dat, dat iemand een teken moest geven ja. van uh, yep. ja. overnemen. Ja. Want anders dan, uh, dan kan de renner niet zien of niet voelen van... Uh, en dat, met dat armpje, daar zijn wij volgens mij mee begonnen. Je maakt dat gebaar weer en uh, ik zie het meteen in de koers. Ja, ik, ja, ja, ja, ja. ja dat, dat leeft. Het blijft leven natuurlijk. Hè. En dan moet je, als je met negen vertrekt in zijn plugvertijd, dan moet je met alle negen gedreven zijn. Ja. En uh, je, je hoeft niet alle negen aan de finish te komen. Maar uh, als je met vijf aan de finish komt en uh, die andere vier hebben daarvoor alles gegeven... dan is dat ook goed natuurlijk. Ik voel dat je dat uh, meer wilt zien. Dat er meer van alles gegeven wordt. Ja, ja, ja, voel ja ik, ik mis, ik mis, uh, ik mis uh, soms uh, bij bepaalde Nederlanders mis ik gewoon uh, die drijven om te willen winnen. Je moet winnen. Dat, dat, dat, daar, ga je, dat, daar zit je toch iedere dag voor de fiets. Kom jij nog terug in het wielrennen? Uh, <coughs> ik ben er hard mee bezig, ja. Dus uh, ik hoop volgend jaar in ieder geval uh, terug een stap in het wielrennen te maken op profniveau. Dat zal nog niet zijn, maar uh, we zijn wel achter de schermen goed bezig. Ja. En in de tussentijd hier in Gouda de tour intensief blijven volgen natuurlijk. Ja, we volgen de tour. Ik ben uh, ook commentator voor uh, Omroep Brabant en uh, je wordt dagelijks gebeld voor interviews en zo. En ja, dat blijft gewoon doorgaan. De tour is de tour en de tour dat leeft en, uh, ja, Het is gewoon uh, prachtig. Ja, ik, ik wou dat ik nog maar eens 30 jaar jonger was dan, dan zouden ze mij wel uh, in beeld zien. Wacht maar, dat van mij zouden ze nog niet af zijn, dat weet ik zeker. Ze allemaal maar eens een beetje dat karakter hadden van mij, dan uh, denk ik wel. Als we het jaar nog een paar etappes gaan winnen, was getekend Johan van der Velde. Oké, okay, dank je. Ik hey, bedank Johan van der Velde in gesprek met Robert-Jan Boy. Hij was destijds onmisbaar in het rallytreintje. finale grotesque à la limite j'ai envie de dire dromen van je eigen overwinning en luister naar de massale blijken van de hulde de hulde aan een van de grootste kampioenen in de geschiedenis van de wielerrenrij als eerste over de meid attention parce que de held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 Ja, dat stemmetje dus in uw hoofd dat u bejubelt en becommentarieert... als u uw wiel in uw fantasie of eigen droom als eerste over de streep drukt. U moet het gewoon even naar ons mailen, deproloog.nl. Maak een videootje, uh, neem het op met de dictafoon van de telefoon. Maakt helemaal niet uit. Uh, of doe zoals Theo van Roosmalen uit Esch, want die stuurde inderdaad een mooi filmpje. Ja, daar komt de kopgroep aan. Ja, de redder van S, die komen terug en ze gaan sprinten bij de plaatje S, wie het eerst aankomt. De oude Vos Theo van Roosmal zit op de loer. Hij is 68 jaar de oudste van het gezelschap, maar wel de slimste. Kijk, kijk, hij gaat. Ze zo gaat eroverheen, maar daar komt de oude rot van Roosmal. Hij gaat en hij wint met een band dikte. Hoi, de handen de lucht in. Hij is het eerste bij de plaatje S. Ja, gefeliciteerd meneer Van Roosmalen. Patrick Post, uh, dit was een fantastische aankomst... om ook voor u vast te leggen, denk ik. Ja, ja, ja. Het is jammer om er niet bij aanwezig te zijn. Zelfs ja. en, uh, om er een goede foto van te maken. Ik heb <hacht> niet gehoord wat er gebeurde. <hijen> ik niet, kom uit Den Haag. Ik kon het niet volgen. Sorry. <hijen> meneer Van Roosmalen wint wel uh, ons mooie wielershirt... en ook het boek De Aankomst van Bas Steeman. Wilt u ook meedoen? Nogmaals. Vat, uh, vat uw droom samen in 30 seconden. Aangeschoven Willem Frank de Noot. En, uh, die heeft voor ons de digitale nieuws uit de tour. Uh, nou, digitaal nieuws. Um, zoals u weet ben ik vanochtend zelf op de fiets gekomen. Op mijn racefietsje ben ik hier uh, naartoe gepaddeld. En je weet, ik heb totaal geen richtingsgevoel. En nergens, echt nergens kan ik de weg vinden. Ik raak overal de weg kwijt. Zelfs in mijn eigen achtertuin lukt het mij nog om te verdwalen. Dus vanochtend dus op de fiets naar Hilversum. En ik dacht, laat ik het mij deze keer gemakkelijk maken. Want elke keer als ik hier dit dorp in kom, dan verdwaal ik. Um, en um, Google Maps uh, heeft al een tijdje een fietsnavigatie. Dit zit ook op mijn Android-telefoon. En ik dacht, dat is een... Een heel goed moment om dat eens dus een keertje in de praktijk te testen. Want misschien is die navigatie ook wel handig voor al die wielentoeristen die zo enthousiast naar de proloog luisteren en kunnen ze dat zelf ook eens gaan gebruiken. Ja, moet die natuurlijk wel werken uh, en het allemaal goed doen, anders kom je te laat. Dat het was wel... <laughs> ja, ja. Het, was wel een beetje, het was wel een beetje gok. Ja, je weet van de, van de Tom bijvoorbeeld, die stuurt je wel eens verkeerd. Nou, dit pakt er wel aardig goed uit. Ik ben netjes op tijd aangekomen. Nou, hoe die, hoe die uh, Google Maps navigatie werkt, is heel simpel. Je, je stelt gewoon uh, je, je eindbestemming in, in dit geval de Sumateralaan, het Mediapark. Nou, ik heb niet zo'n mooie telefoonhouder op mijn stuur, dus mijn het telefoon gaat dan in het achterzakje op mijn rug. En hoe krijg je dan de aanwijzingen? Nou, ik heb zo'n headsetje. En de, de, een, een hele aardige dame van Google spreekt dan allerlei aanwijzingen in je oor. Uh, nou, tegelijkertijd heb ik ook nog eens de muziek aanstaan. Maar elke keer als er dan een afslag aankomt... dan zegt die dame tegen mij over 200 meter links afslaan. Nou, en als je dan dichterbij bent gekomen... dan zegt ze dat nog eens een keertje wordt de muziek even onderbroken. Ja, maar gaat het ook echt helemaal goed? Uh, ik heb wel eens mensen met een tom -tom de tomtom in fiets tunnel ja. zien staan, namelijk. Uh, ja. nou, het, gaat, het, gaat, het werkt niet helemaal Vlekkeloos, Vooral met rotondes heeft die navigatie het wel een beetje moeilijk. De ene keer geeft hij verf van tevoren aan, vertelt ze ook... Er komt er, of uh, op de rotonde neemt de tweede afslag. Uh, maar bij sommige rotondes, zeker hier in Hilversum, viel het mij op... Uh, dat, uh, dat ze de, de rotonde niet meer noemt. Dus dan zit je er al op en pas dan uh, zegt ze van verlaat de rotonde. Nou, uh, ik zeg dan echt ze... Ja, die mevrouw die. Echt uh, <laughs> zo'n ja, ja. zo De dame van, van Google noem ik haar maar. Uh, maar goed, ik weet al, van mijn rijles, uh, van mijn instructrice, die zei altijd van uh, als ik niks zeg, dan ga je gewoon rechtdoor. Dus uh, oh, af ja. um, het is een beetje inconsistent. Dat kan wel beter. Het kan ook zijn dat hier uh, in Hilversum, uh, vanwege al die bomen, de GPS niet heel goed werkt. Um, maar ik ben wel voor plan om deze navigatie wat vaker te gebruiken. En terug naar huis, dat, dat weet je dan nu. Ik heb maar. hem al ingepland, uh, de nou, route. Nou ja, ja de, voor de spannend. zekerheid. Um, andere uh, even Los van jouw avonturen zijn er nog avonturen in de tour die je zijn opgevallen van de renners bijvoorbeeld. Uh, nou, een, uh, een filmpje dat ik zag op de Facebookpagina van uh, het team Orca Green Edge. Uh, zij pakten natuurlijk de zegen gisteren met Simon Gerrans. En op uh, ze hebben een video. Op die video zie je de beelden uit de ploegleiderswagen. En uh, nou, dan krijgen ze het goede nieuws uh, via de radio. Surely, surely Simon Gerrans has got it on the photo. Yeah! Oh, you uh, <laughs> monkeys off the back, so to speak. Our first uh, Tour de France win for Green Greenwich. Guerrero's come up with the goods again. Historical moment. Ja, Herkende je hem toevallig, de Australische tongval? Nou, ik, ja, nou, ik wist moet het heel het eerlijk zeg ik wist het. De ja. niet O'Brien. Ja, die oude Stuy over toehelder gesproken. De 17e keer dat hij meefietst met zijn, met zijn 39. Ja, je noemt het een historisch moment. Uh, nou, het, het winnende team, waar hij bij hoort, moet natuurlijk goed eten. En bij Orica Green Edge wordt daarvoor gezorgd... door chefkok Nikki Nicky Strobel. Uh, je kunt hem ook uh, volgen op, uh, op Twitter. Misschien wel handig, want hij strooit daar met de recepten... die hij klaarmaakt voor, uh, voor zijn team. Gisteren maakte hij een bietensalade met gegratineerde geitenkaas. Kijk op op de Facebookpagina pagina van, van Orca Green Age. En verder kregen Gerunds en zijn, zijn ploegmaten ook nog eens voorgeschoteld... mooie kabeljauw met sesamzaad, paddenstoelen en groene appel. Nou, ja, dat klinkt wel wow, lekker, maar of je er oh, ook ja. echt hard van gaat fietsen... dat, dat moet je straks niet maar even echt als even Nee, We zullen het meemaken. Ik denk altijd maar gewoon een spaghetti of, of dat soort dingen. Maar, um, Patrick Post, dankjewel Willem Frank natuurlijk en uh, tot morgen. Tot morgen. Um, ga je van dit jaar, nou ik wilde bijna zeggen vandaag... maar ga je dit jaar nog naar de Tour? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik ga niet meer naar de Tour. Ik heb het eigenlijk een beetje afgesloten, twee jaar geleden. Dus 2010 was eigenlijk mijn laatste Tour. En uh, ja, je merkt als je het jaar erop in één keer naar de televisie zit te kijken... dat er een heel andere spanning uh, in het lichaam terechtkomt. Maar tijd, waarom ben je daar niet? Ik ben er, uh, ik ben er niet omdat het uh, financieel niet uh, te betalen is eigenlijk... Uh, door de kranten meer. Ik heb het jaren eigenlijk gedeeltelijk zelf uh, gefinancierd. En was het eigenlijk meer omdat ik als liefhebber... en de beelden wilde maken... investeerde ik er zelf heel veel tijd en, uh, en geld in. En ja, dat is, dat is op laatst niet meer te doen. Het is, uh, het is een te duur uh, evenement om, uh, om drieënhalve week te zijn. En dus dan toch maar verplicht thuis een beetje voor de televisie kijken? Ja, nou, niet, niet elke dag. Ik, ik, ik volg hoofdzakelijk de, de, de bergetappes. En zo'n tijdrit vind ik nog leuk, zo'n ploegentijdrit. Maar echt, dus de etappe als gisteren, dan zie ik eigenlijk alleen de laatste, de laatste 20, 30 minuten. Ja, dus ja. niet zo heel erg hoekst. Maar weet. ik mis het wel heel erg, want hoor. net hoorde, hoorde ik de, de, de, de tunes van de tour... en ja. de getoeter en de, de mensenmassa. En dan denk je van, ah, ik ben er niet, ik ben er niet, weet je. En, uh, Helikopter. Je, je ja. denkt toch ja. elk jaar weer dat die Nederlanders het toch weer goed gaan doen. En, uh, en met, met de jonge generatie, wat eigenlijk begon een beetje in 2009... Ja, dan hoop je toch dat ze het goed gaan doen. Zodat de krant ook denkt, van, oh, heeft, het heeft nut om jou daarheen te sturen. En als het dan wat minder wordt met die Nederlanders... dan zien die kranten ook wat minder het nut in om mij daarheen te sturen. Maar wie er wel is, is uh, Gio Lippens. Hoor je misschien ook wel eens ja. voorbij komen elke nou, dag. Nou ja, ik ken hem. Ja. Goedemorgen Gio. morgen Deborah. Ja, jij bent uh, natuurlijk uh, de karavaan uh, achterna gereisd. Uh, ja, zeker. Ja, en ik, ik, ik mocht al even naar je foto kijken vanochtend. En je zit er weer prachtig bij. Ja, Promenade des Anglais. Ik wou bijna weer zeggen Boulevard des Anglais, maar dingen ding heet toch echt Promenade. Ja, het mooiste plekje dat je kunt hebben in Nice. Uh, uitzicht op de zee, hoewel ik nu met de rug naar de zee toe zit uh, in de richting van een pleintje en in de richting van een uh, peperduur hotel. Maar het is prachtig hier. palmbomen en alles. Ja, en uh, dan uh, wordt het ook een prachtige dag. Want het is natuurlijk de ploegentijdrit. Sommigen zeggen dat is hartstikke saai. Anderen zeggen nee, het is juist prachtig om te zien welke ploeg breekt... of juist boven zichzelf uitstijgt. Weet je, het is net eigenlijk als bij uh, Atletiek, de meerkamp. Uh, dat is echt voor de liefhebbers, voor de, voor de fijnproevers. De mensen die weten van hoe het eraan toe gaat. Het is dus met een ploegentijdrit ook zo. Het is een loodzware onderdeel. Want echt hoor, vandaag gaan uh, renners die niet geweldig goede benen hebben... die gaan verschrikkelijk afzien... Want ja, ze moeten mee met hun ploeg, want anders verliezen ze tijd en anders dan draaien ze ja, het karretje toch in de soep. En ze willen dus meedraaien en ja, dan gaat het echt tot het uiterste. Ja, je kan niet even zeggen, ik uh, maak even pas op de plaats, ik ga me een beetje hangen daar. Het kan niet, je kunt je niet verschuilen in de ploegentijdrit. Iedereen moet zijn werk doen en dat maakt zo'n ploegentijdrit ook zo mooi. En het gaat vandaag natuurlijk ook gewoon simpelweg om de gele trui. Want we weten het allemaal, Jan Bakeland staat eerste, uh, één seconde voor op een, uh, een half pelotonnetje zo'n beetje aan renners. En de ploeg die hier de ploegentijdrit wint, die weet bijna zeker dat hij ook de gele trui in uh, bezit heeft. Dus da daar gaat het echt ergens om. Je favoriet van vandaag? Um, ja, het is makkelijk om te zeggen Garmin of Sky. Uh, ik ga voor Movistar. Die Spanjaarden oh. die uh, alles op deze Tour hebben gezet. Die trouwens ook een pact hebben gesmeed met elkaar. Met de andere Spaanse ploegen. Met de andere ploegen met Spanjaarden erin. Maar ik denk dat zij heel hard gaan rijden. Ze kunnen dat ook. En ze zijn in vorm. Jij gaat ze volgen. En straks horen we je natuurlijk weer uh, na twee uur in Radio Tour de France. Dankjewel Gio en tot morgen. Tot morgen. Gabi Zwaan. Uh... Ja, ik ga naar de Tour. Ja, en wanneer? Ik vertrek uh, zondag. Ik ga 16 renners op de eerste rustdag 16 werken geven, 16 warriors. En ik ga de tweede rustdag exposeren, 25 werken uit mijn boek. En daarna ga ik naar de Alp du West en ga ik een werk maken waar het voor bedoeld is. 25 meter, 4 meter breed. Alle Nederlandse helden op de Alp du West, Drie dagen lang s'nachts schilderen. We gaan je volgen. Patrick Post, fotograaf. Hartelijk dank voor je komst. Tot zover de Proloog. Straks weer Radiotour... Zet koers naar de Middellandse Zee met Holland-Amerika-Lijn. Boek nu uw najaarscruise, inclusief vlucht en transfer, vanaf 899 euro. Tja, ook Holland-Amerika-Lijn boekt u op CruiseTravel.nl. CruiseTravel van ANWB. Vanavond in Altijd Wat. Hoe houden we de kosten in de zorg in de hand? Een hoofdpijndossier van dit kabinet. Tegelijkertijd verdienen de grote farmaceuten miljarden in onze zorg. En ja, dat moet ergens vandaan komen... De macht van de farmaceuten. Kijken dus. Altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2.